Het van zuster Clivia. Oh. Hallo? Met wie? Met, uh, met mij. Wie is mij? Ik. Spreek ik met het rusthuis? Ja, dat zei ik toch al. Uh, ben jij het gelijk? Ja. Met wie? Met je opa. Oh, opa. Hey, de opa. Gerrit, je bent morgen jarig. Ja, ja, opa, ik ben morgen jarig. Ik wou even langs komen morgen. Mag daar? Oh, dat is fijn. Ja, dat mag. Ja. Heeft u het goed? Daar is het rustig. Oh ja, ja, we hebben het zo goed. We hebben er een die maakt pruiken. Dat is Jet. En dan hebben we er nog een die graaft in de tuin. Die is Engels. Dat is Bobby. En dan nog een die knutselt. Dat is Bertes. En dan hebben we nog de ingenieur. Wat zei je, Gerrit? Ik zei, de ingenieur die vindt van alles uit en soms geeft dat een ontzettend... Oh, zeg het nog eens. De ingenieur vindt van alles uit, maar soms geeft dat een ontzettend... De ingenieur wist het steeds weer voor elkaar te krijgen. Er was altijd al een hoop leem in het rusthuis, maar dankzij de ingenieur werd het pas echt een rusthuis vol herrie. Hij zat maar dag en nacht proeven en uitvindingen te doen. En bijna altijd met dreun en knal. Nou was hij weer druk in de weer met een alarmapparat en inbrekers. Zuster Kies, ik morgen in de oogwacht? Zuster, wat ik weer morgen? Kijk nou maar. Alma, is het geluid. Neemt u niet kwalijk, monsieur. Gaat uw gang. Ga jij maar eerst. Zuster Kies, ga je morgen in de Ieder op de beurt, u eerst niet geen Zo betekent de notaris. hij komt kijken naar mijn uitvinding, naar dit ding. Het is een alarminstallatie tegen inbrekers. Wil hij het kopen? Hij wil het kopen! Zult u dan wel ontzettend oppassen dat u genoeg geld krijgt? Want u vraagt altijd maar twintig cent. En u moet zorgen dat u daar goed geld voor krijgt. Mag ik het nou? Ja, dat mag. Mijn opa komt morgen op visite, want ik ben morgen jarig. Oh, dat is leuk, hè. Dan zullen we heel aardig voor hem ja. wezen, Ja, want hè? ik ben morgen jarig. Oh, ja. ja, wij weten nu allemaal al weken lang dat jij jarig bent. Ja. Morgen, Gerrit. Ik vind het ja. zo fijn dat mijn opa komt. Ja, we zullen er een leuke verjaardag van maken, hè, Irene? Vind ik ook. En als Gerrit dan naar bed is, hè, dan zullen we zijn stoel versieren. En dan deze knop voor zonder. En slingers ophangen in de kamer. En die hoort dat. En dan, ...zetten we het cadeau op de stoel en de taart op tafel. Wat vindt u daarvan? Waarvoor? Nou, wat ik net zei, we hebben toch die mooie mokka daar? Ja. Hé, wat zullen we nou hebben? U liep door de straal heen. Straal, wat straal? Het, het werkt geweldig, schitterend. Een onzichtbare straal, een elektronische straal. Daar liep u langs... En dan gaat dit apparaat wel eens. Iets dat tegeninbreken, Sarah. Oh, ik ben zo geschrapt ja. niet. Het kantoor! Wat? Het kantoor? Wat is dat? Oh, wat Enig. Wat zou hij daar blij mee wezen? Oh, ja. Zeg, als Gerrit naar bed is, dan gaan we hier alles versieren, hè? Ja, natuurlijk. Ja, prachtig. Ik geloof ja. dat je er aan je zwijgen ja. gewoon. Als het maar openkomt vanmorgen, krijgt u dan wat lekkers. Ja, natuurlijk wel. Notaris? Ja. Oh, Notaris? Notaris? Oh, daar is een notaris. Zuster de ja. Hoeveel zal ik voor het apparaat vragen? 200 gulden. Nou, dat durf ik niet. Ja, maar u hebt er meer dan maands aan gewerkt. Ga mogen doen, jongens. Uh, jullie moeten wegwezen, want we moeten over zaken springen. zorg dat hij dat ding niet ziet, hè? Ja. Ach, oh, dag, zus de klinia. Gaat het goed met u? Wegwezen. Dag, ik zeg Kom, so. ga hem zitten. Kom ja, mee. Ja, heel graag. Dank u zeer. Hier, deze stoel maar, Dank u. Ah, is dat nou het apparaat, ingenieur. En hoe werkt dat nou? Nou, kijk. Ja. Dit apparaat, dat zet u bij uw brandkast, ja? ja. Laten we zeggen dat dat, dat uw brandkast ja. is, hè? Ja. ja. die kijk je eruit. Ja. Zo, dit is uw brandkast. Ja. En dit ding. dat legt u onder uw hoofdkussen. Onders dat is boven... ja. Krijg je dan en... een maasje appelsak? Zeg luister eens even. Loop eens even hier langs. Hm? Hierheen. <lacht> Beste ik? Ja. Jij bent een inbreker die te dicht bij de brandkast kwam. Ik? Ja. ja, we spelen we maar even hoor. Fantastisch, enorm! Zeg. Ja, maar er komt nog meer, het gaat nog door. Het Gaat nog door Gerrit loopt nog eens even? Ja. Ja, ja. Wat is het met Ja. Die het zelf hoort het niet, want dat ding, dat ligt ja, onder uw hoofdkussen, dus u kunt rustig de politie bellen. Wat ongelooflijk knap bedacht, zeg. Ja. Nu goedkoper een hond nemen? Ja, dat is het nou juist. Ik ben helemaal geen hond. Maar ja, kijk eens, met zo'n brandkast in huis heb je toch eigenlijk wel een alarminstallatie nodig, Wat ja, zit er in die brandkast? Allemaal duffe papieren. Ja, Gerrit, niet zo nieuwsgierig, weet Papieren, ja, maar ook goud. Goud, ja. ja. En diamanten. Ik bewaar voor mijn cliënten kostbare edelstenen. Ah, diamanten, briljanten die zo flonkeren en schitteren. Ja, ja, ja. Zo heb ik op het ogenblik een diamanten broche in huis van Freule Buitenbeem. Zo'n broche. Twintigduizend gulden. Ja, dat ligt toch maar zo in mijn brandkast. Oh, ja. Is het een moderne brandkasten van oude Witsen? Nou, niet zo modern, maar toch nog heel erg goed, hè? Wat voor merk is strijker op een U schijnt verstand van brandkasten te hebben. Hebt u er maar eens mee gewerkt? Ja. Vroeger heb ik wel eens meegewerkt. ja. Nou, in elk geval, ingenieur, ik vind het geweldig interessant hoor. Maar ja, wat gaat dat ding nou eigenlijk kosten? Ik kan goedkoper Dank... een opnemen. Ja. Gerrit, er moeten nog boontjes worden afgehaald. Ga dat even doen in keuken. Ze zijn al afgehaald? Oh, nou ja, we, we, we, zoek dan wat anders. Oh, u wil mij de kamer hebben, hè? Is dat de <lacht> bedoeling? Precies. <lacht> nou, ik weet toch wel hoor, wat de ingenieur ervoor vraagt. 200 gulden. Gerrit, ga onmiddellijk de kamer uit. Nou, u bent helemaal jarig vandaag, hoor. En ik ben een wees. Ah. En ik ben morgen jarig. Vraai is dat. Ja, is het nou... Uh, ja, kost dat uh, apparato inderdaad 200 gulden, ingenieur. Ja, inderdaad. Nou, dat is wel heel erg veel. Ik, ik bied u 100. Nou, ja. ook oh goed, honderd. Ah. Ingenieur... Ik dacht wel weer dat u het goed zou vinden. Geen sprake van. U hebt er dag en nacht aan gewerkt. En al dat materiaal, geen cent minder dan 200 gulden. Als het maar komt krijg je dan een sigaar? Ja. Oh, fijn. 125. Nou. 200 gulden en geen cent minder. Nou, dan gaat de koop niet door, zuster. Het spijt me werkelijk, hoor. Ja, ja, ja. <lacht> Wat een enorm interessant apparaat is het eigenlijk ook, in insieur. Uh, weet u, ik... Uh, ik aarzel niet langer. Ik koop het. Mag ik het meteen meenemen, dan, dan kom ik u morgen betalen. U kunt het gerust meenemen, nou, dokter Zo. Juist. Jongen, het is wel zwaar, hè? Zeg, ik ben toch zo benieuwd, ik, ik zou haast wensen dat er van vanachter inbreker ah, okay, ja, nou, even Oké, buiten proberen te zeggen. Ach, sorry, even vast houden uh, Mag ik u even in de zo, jas helpen? Wel, zo. zo, zegt die Wat heeft hij toch een ongezonde belangstelling voor brandkasten en voor, voor diamanten? Dat komt omdat hij vroeger zelf inbreker is geweest. Ach, hoe kunt u dat nou toch zeggen, ingenieur? Maar het is toch zo? Ja, maar het is al heel lang geleden. Vroeger was dat zo. Maar hij is nu heel eerlijk, er is niet dat meer op maand ze merken. O oh ja, goed, maar ik zou zo iemand toch nooit meer vertrouwen. Dat, hè, dat is natuurlijk uw zaak. Ja. Dag, zuster. Heel hartelijk dank dag, voor de gastvrijheidsdag, ingenieur. Ik kom het u morgen even betalen, hoor. Ja. En hartelijk dank vast. Jouw uit. dag uit. Zo. Oh, heb u dat nou toch kunnen zeggen van Gerrit? Dat gaat toch niemand van aan? Dat mag u nooit weer doen, hoor. Nee, zuster. Oh, beloof het. Ja, zuster. Zuster, vind jij ja, Gerrit het zo eng? Gerrit, hoe zo eng. Hij heeft zijn inbreedingsgereedschap tevoorschijn gehaald... ...en zijn masker en zijn handschoenen. Ah, Gerrit, je bent er nog niks van. niet, hè, Ja, nee. ja dat ja, de Kom, het nou. Gerrit, wat stelt dat voor? Ik zeg toch niet dat ik het doe. Ik zeg enkel maar dat ik het nog eens een keertje zou willen. Eén keertje ergens inbreken. Oh, dat is zo spannend. Door een keukenraam naar binnen, dan sluipen aan de brandkast... ...dan goed luisteren en dan heel... Oh, dat is... Wat? Nou, ik het niet hebben, Ik doe toch niks? Nee, maar je wilde dat bijna net zo Ach, erg niet. Maar... Jongens, gaan jullie eens even allemaal de kamer uit? Gerrit, ik moet eens dus even met je spreken. Kijk eens, weet een je wat ik nou graag zou willen? Dat is dat jij al die enge ijzeren gereedschappen in de gracht zou gooien. En je masker en je handschoenen van dan zou toch zo vreselijk zijn als je weer terugviel in misdaad, Gerrit. Och, maar het gebeurt echt niet, zuster. Echt niet. Beloof je? Mag ik maar... beloof het, zuster. Ja, nou, dan uh, vertrouw ik je. Kan ik je vertrouwen? Helemaal. Oh, maar. En niet dan meer ongerust wees, hè? Nee. Niet meer ongerust wees, zo is het. Zeg, die notaris van toch op Linderplein, hè? Waarom vraag je dat? Nergens om zomer. Gerrit, lijkt mij het beste dat jij je nou maar concentreert op morgen. Denk nou maar aan oh, ja. je verjaardag, Ja, ja. Hè? En mijn opa komt morgen. Ja. Zegt is toch het huis met die groene deur in het balkon? Wat? Van een notaris? Ik geloof dat wij jou vannacht mogen vastbinden, hè? Want ik weet niet wat met jou. En u nog. zei dat u me vertrouwde. Ja, dat is waar. <laughs> Als mijn opa morgen komt, wil u dan een beetje aardig voor hem zijn, die zo lieve man. Natuurlijk zullen we aardig voor hem wezen, Gerrit. Ja, mijn opa heeft me opgevoed. Ik ben altijd bij mijn opa in huis geweest omdat ik een wees ben. Hij is zo aardig. Oh. Had je opa er nou verdriet van toen jij inbreker werd? Mijn opa verdriet? Hij was zelf inbreker. Wat? Wat, wat, wat zeg je me nou? Hij heeft me ervoor opgeleid. En, en, en. Nou, ik wil die man niet in huis hebben, moor. Ja, wat is dat voor onzin? Nee. Hij wil wel aardig zijn als hij een klein beetje van je Een misdadiger, een dief. Maar hij doet het nooit meer. Hij is gepensioneerd en leeft in de oude wee of zo. En hij is de oud, beef te veel en zo. Hij heeft hij dan de berouw? Ja, berouw, dat ook hoor. Dat heeft hij ook wel. Ja. Nou, hij niet meer kan, heeft hij wel nou berouw, ja. U wil hem toch wel een hand geven morgen? Nee hoor, ik wil hem geen hand geven. Nee. Oh? Nou, dan wil ik ook geen hand. Dan wil ik ook niet jarig wezen morgen. Gerrit, wat ga je nou doen? Wat ga je nou doen? Ik ga naar bed. En ik ontvang mijn opa morgen op mijn kamer. En hij hoeft geen sigaren, geen appelsap en geen taart. Hij hoeft niks. Gerrit, ik weet het niet zo. Gerrit. Gerrit. Oh, het is mooi geworden, hè? Het is wel een werk geweest. Hoe laat zou het zijn? Bij twaalf. Oh, nou Gerrit zou ons toch niet gehoord hebben, hè? Die slaapt natuurlijk al wanneer is zo vroeg naar bed gegaan. Nou, kan doen? Ja. ja. stoel, Doe doek erover. Moet de er Mokka al op tafel staan? Nee. Gerrit is zoek. Zoek, Gerrit ligt in bed. ik ja. Gerrit is bij. Weg. De deur uit? Hebben jullie naar zijn gereedschap gekeken? Wij. En naar zijn masker? Allemaal weg. Oh, wat ontzettend. En in de kelder gekeken, in de tuin en op platje. Overal gekeken. Hij is nergens. Oh, daar hebben we het gedonder in de wat glazen. Waar is hij dan? Wat is er dan? Nou, Gerrit wou toch inbreken. Is oh. hij nu mee bezig? Ah, oh. oh. we hadden moeten bewaken. Het is mijn schuld. Hij vroeg zo naar het huis van de notaris en hij wou precies weten waar het was. Oh, ik ga het aankomen, is hij al lang weg. Nee, ja, toch maar een kwartier, want een kwartier geleden stond hij nog op het Zeg, ze we hem achterna gaan we nee. op straat? Nee, nee. we nee. moeten notaris waarschuwen. Ja. Als als Gerrit daar inbreekt, dan kunnen we meteen zien of het apparaat goed werkt. ja, maar Hallo. Notaris. Met zuster Clivia. Ja? Ja, pardon dat ik zo laat nog bel. Lach u er al in? Ja, ik, ik lach erin. Ja, ik sliep wel. Oh, ja, ik wou even waarschuwen. De kans bestaat namelijk dat er straks bij u wordt ingebroken. Ingebroken? Bij mij? Hoe, hoe weet u dat? Nou, ja, dat is, u hoeft niet te schrikken. Het is onze Gerrit maar. Gerrit? Komt, uh, komt Gerrit bij de inbreken? Waarom? Uh, uh, um, uh, om te controleren of dat apparaat goed werkt. Ja, dat hoeft niet. Het werkt. Uh, ja, nou ja, in ieder geval, u hoeft niet te schrikken, want het is Gerrit maar, hè. Nee, ik vind het niet leuk. Oh, oh, oh, nee. nee? helemaal niet leuk. Zeg maar dat hij niet hoeft te komen. Ja, dat is nou uh, een beetje moeilijk, hè. Hij is namelijk al weg. Maar hm, het is ook niet zeker dat hij komt. Maar als er bij u wordt ingebroken, dan weet u dat het Gerrit is. En als er iets gestolen wordt, dan hindert dat helemaal niet. Oh, hindert dat niet? Oh. Nee, want dan krijgt u het morgen vroeg allemaal weer terug. Nou, gaat u nou maar weer slapen? Ik weet niet of ik nou nog slapen kan. Oh, nou ga, ja, dan moet u maar beginnen met ogen dicht te doen, hè? Ja, alsof ik nou nog een oog dicht toe, zuster. Ja, nou, probeer maar even, hè? Dat ah, wel ja. terug, hoor. Nou, voor mij is het plezier er Laten Laat mama maar naar bed gaan. Ja, het is over twaalf. En nou hadden we alles nog wel zo mooi versierd. En nou doet Gerren ons dit aan. Wat jammer. Wel Beltruste, zuster. zusje. Die arme gek. Net een ekster. Wat Beltruste, voor zuster. Wel mijn kind. kinderen. Ik ben ontzettend benieuwd naar het resultaat van mijn uitvinding. Wel zuster Clivier. Wel rust, meneer Jeur. Het kan toch niet waar zijn. Was Gerrit die mij had bezworen nooit meer een in inbraak te zullen plegen opnieuw in de fout gegaan? Ik kon het me niet voorstellen. Onze Gerrit teruggevallen in de criminaliteit? Ik kon er niet van slapen. Plotseling verscheurde de telefoon de nachtelijke stilte. Het rusthuis van zuster Clivia, hè? Hey, Hij is er, zuster. Hij hey, is er. Hé, hey, Gerrit. Ja, ja, ja. Het het schitterend gewerkt, zuster. Schitterend. Ja, kunt u Gerrit bezig zien? Ja, ik, ik, ik, ik zie door de glazen deur heen, zuster. Ik, ik zie duidelijk zijn schaduw. Oh, zuster, ik klopt niet dat het een grap is. Gerrit brengt echt de brandkast open. Hoort u het geluid? Hé, de boer. Oh, ja. Uh, uh, uh, notaris, weet u wat u doen U moet naar hem toe gaan En dan moet u zeggen... Uh, Gerrit, dat had ik van jou niet gedacht. Ik durf niet daarop hem toe, zussen. Hij kan wel gewapend zijn. Ach, wat een onzin. Gerrit is niet gewapend. Ik, ik bel de politie. Nee, niet doe niet. politie bel ik, ik beloof dat u morgenochtend alles weer terugkrijgt. Maar ik spijt u niet. Bel. Doe ja, als u dan maar naar uw weder zuster... Ja, nou, kijk. Okay. Gewoon laten doen, hè. Gewoon de gang laten gaan, ja, dat hè. Heuus. van Ja, maar het is toch maar voor enkele momenten. U kunt het vanavond nog weer terug laten halen vannacht als het moet. Is hier nog? Ja, ik zie nog heel duidelijk. Oh, ja. Maar u belt toch niet de politie, hè? Nee, nee, nee. nee. Goed, alweer. Maar zodra ja. die thuis is, dan moet dan op, dan kom ik het terughalen, hè. Uh, ja. Hij heeft opgehangen. Gerrit, waar ben jij? Hier? Nee, dat is niet waar. Je bent daar. Waar? Daar. Nee, ik ben hier. Wat is er nou, zuster? aan, maar. Zuster. zuster, wat is er nou? Hoe kan ik nou daar zijn als ik hier ben? Wat is er, zuster? Wat is haar Is een Inseigneur, de zuster is vlooggevallen. Wat is nou, zuster? Kom bij, zuster. Wordt wakker, zuster? Tjoele, tjoele, wip, wip, wip, zuster. Oh, oh, waar ben ik? is er waarom begiet u mij? Ja, oh. Dit is nog eens aan het doen. Om u bij te brengen. Ja, ik ben toch immers al lang bij. Oh, oh, er is iets vreselijks. Ik weet het alweer. Oh, Gerrit is hier. Ja, dat zie ik. Ja, maar hij, hij hoort hier niet te wezen. Hij hoort daar te wezen. Waar? Bij notaris, daar wordt zo'n ogenblik ingebroken door Gerrit. Gerrit, jij bent haar aan het inbreken, nu. Wat een onzin. Ik ben toch hier. Ik kom net nee. binnen. Kluisteren Ik Ik was... de ketten gaan halen. Was het was toch wel, ja, want als we morgen geen taart geen. Dat betekent dat er bij de notaris een echte inbreker aan het werk is. We moeten een baat doen. Nee, van Gerrit, wat doe je ons toch een Hoi. Hoi. Hallo? Geen gehoord. Gerrit, waarom ben je daar nou toch niet aan het inbreken? Ik hou een kop omdat ik geen inbreker ben. Nou wordt hij goed. Hallo? Uh, uh, uh, ja, uh, met u thuis. Ja, ja, met de thuis. Ja, is hij er nog? Nee, nee, ik heb gekeken, hij is weg. Oh, oh, oh. en uh, wat heeft hij gestolen? Nee, ja, ik heb net alles nagekeken, maar hij heeft alle juwelen laten liggen. Oh, gelukkig. En alle papieren en effecten zijn er ook nog, en alle goudstukken ook nog. Gelukkig, gelukkig, ja. Ja, ja, maar het duurste heeft hij meegenomen. De diamante branche, De bros van vrouw buiten buitenbeen. Is hij... Die... ...wet? Ja, hij wist blijkbaar wat het duurste was, die Gerrit. Maar ik kom er allemaal, zuster. Ik kom het terughalen. Is Gerrit al thuis? Nee, dat kan ik... Uh, ga weg met die gieters. Wat zegt u? En ik zei, hij, hij is er nog niet... Uh... Oh, maar over een kwartier ben ik bij u. Dan is hij wel thuis, hopelijk. Nee, dat kan niet zo goed, notaris. Want wij liggen allemaal in bed te slapen. Ja, luister eens. Ik heb geen rust voor ik die bos hebben. Tot straks, zussen. Wat moeten we nou doen? Hij komt. Waarom kon je nou denken dat ik daar zou gaan inbreken? Ik doe dat toch nooit meer? zien jullie het allemaal? Dachten jullie dat ik daar. Jullie vertrouwen me dus niet. Maar nog. je masker was... En je greetskar. En je handschoenen. Ja, die heb ik allemaal in de gracht gegooid. Omdat de zuster het wou. Het is over twaalf. Ik ben al jarig. Neem het ons maar niet kwalijk, Gerrit. Vergeef ons maar. Nou, alles is zo mooi versierd. Jullie vertrouwen me niet. Waar ga je nou naartoe, Gerrit? Wat ga je nou doen? Ik ga naar bed. Ik ga al in bed. Gerrit, Gerrit, wees niet fout. Gerrit, luister nou eens. Wat een ellende, wat een ellende. Altmanetje. Altmanetje. Hé, hey, zou dat notaris weten? Maar Laura, zo so oud is notaris, nou ook weer niet. Oh, wat moet ik nou tegen hem zeggen? Ik durf het niet te zeggen. Als ik nou maar de tijd had tot morgenochtend, dan moet ik nadenken. Ja. Dit is de opa van Gerrit. Ja, dankjewel, kind. Voor de dienst, opa. Dag, opa. Dag, meneer. Dag, opa. Dag, dame. Ik ben Gerrit's opa. Oh, Gerrit is al naar weg. Ik zag nog licht branden. En ik dacht, kom, dacht ik. Het is over het paal. Dus ik weer even langs. Gerrit is al jaren, dus kan ik hem misschien even fliesiteren, dacht ik. Ja. Zo, dus u bent de opa van Gerrit. Ja, zeker. Ik ben Gerrits opa. Ja. En u hebt nog opgevoed als uw eigen kind? Ja, zeker, zegt u dat wel, ja. Als mijn eigen kind, ja. Nou, dan wil ik u wel zeggen dat u zich moest schamen. Waarom, dame? Hoezo, dan? Omdat u Gerrit hebt opgeleid voor inbreker. Nou, en? Dat is toch ook een vak? En een moeilijk vak. Ja. Dat ging bij ons thuis van vader op zoon. Al sinds eeuwen, ja. Ja. Dus u geeft zelf toe dat u ook inbreker bent? Ja, zeker, ja. Maar ik doe het niet meer. Ik ben rustig. Oh. Ja. Maar uh, ja. hebt u dan spijt? Spijt, erg veel spijt. Oh, ja, ja, dat is tenminste dat iets is niet dat is spijt. Dat ik inbreken kan. Ja, Want? ja, maar ik beef te veel en zo. En mijn gehoor is niet al te best. Dus ik moest mijn carrière wel opgeven. Ja, ja maar, maar ik bedoel, brouw, Dat hebt u niet, treurig. En het ergste is dat u van Gerk een slecht mens gemaakt hebt. Gaat u maar weg en komt u hier maar niet weer om. Nou, dan ga ik maar weer. Ik had een asariaatje voor hem meegebracht. Kijk dit asariaatje in dit potje. Zo fijn geweest zijn om elkaar weer eens even te zien, hè. Dat was me geen lief, hè? Ik ben zijn opa. Ja, hij zat op het niet toen hij klein was. Ja, we gingen samen naar de oven kijken. Ja. Ik zal hem nou nooit meer zien, hè. Ik ben nog heel erg oud en vandaag of morgen... ben ik er niet meer, hè. Ik zal Gerrit nooit meer zien, hè. Nou, ja, vooruit. Gaat u er maar even. Ja. Als Julie... u hier naar boven gaat... Alleen even dit potje en fel citeren, hè? Ja. Ja? Naar de door. blauwe deur. De blauwe deur in gang, hè? U bent een dame, dame. Dat veel te goed, zuster. Notaris! Notaris! Daar hebben we het de notaris. Ik ga wel even openen. Oh, oh Lor. Wat moet ik nou zeggen? Ga ik nou maar even de tijd om iets te verzinnen, om te bedenken? Even blij dat het apparaat goed gewerkt heeft. Uitstekend, uitstekend. Maar eerst mijn borstjes tot mijn borst. Yes. Die is er niet. Wat? Daar is de borst. Nou, Gerrit. Gerrit is toch uh, uh, <rumfinden> <ambassadors> <enjoyed>. <outlets> zeker wel teruggekomen? U gaat me dan vast zeker niet zeggen dat Gerrit nog niet is teruggekomen. Nee, Gert Gerrit is er nog niet mee. Dan is hij er vandoor. met mijn broos, met de broos van vrouwen ja, buiten. Oh, zie je wel, ik bel de politie. Nee, de... nee, nee, niet wel, nee, alles komt recht. U zei dat er nog moeilijkheden met het apparaat waren, u ja. thuis. Ja, ja, zo even bij me thuis, de kat liep door de stralen toen begon dat ik weer, maar dat doet er nou niet toe. Ik de kat liep door de stralen. Ja, o, wacht ja. maar, maar, dan moet u dit ding, moet u hoger zetten. Ja, ja, Kijk, een beetje hoog, daar, hoger, precies. Hoger? Ja. En dan gaat de kat onder de straat door. Ja, ja. Ja, maar het op dit ogenblik heb ik maar één zorg: waar is Scherp? Ik zal dat even demonstreren. Moet u kijken? Ja, ik geen geraden handen ja. en voeten. Ga zo even onder die straat door. Ja, ja. En dan gebeurt er niets. Houdt u er nou maar op, houdt u er nou maar op, alsjeblieft. Oh, wij hadden lang terug moeten zijn, die Gert, al lang. Ik blijf wachten. Al is het de hele nacht. Oh, dat, dat zou ik u beslist ontraden. dokter. Want het kan namelijk nog heel lang duren. Zo, zussen, dan zal ik de politie moeten waarschuwen. Het spijt me. Oh. Nou, dag, En bedankt, die broeket, Nou, dag, opa. En bedankt, opa. En tot ziens, opa. En u zei dat hij niet thuis was. Uh, uh, ja, nee. Uh, uh, ja. En u wist dus dat hij thuis was? Ja. Uh, uh, uh, uh, nee, dat is te zeggen. U, u hebt gelogen. Waarom hebt u gelogen, zuster? Ja, om tijd hm? te winnen. Om tijd te winnen. Waar is de broos? Geen op! We hebben hem niet. Zo, hebt u hem niet. Roep onmiddellijk die Gerrit hier, dan zullen wij eens kijken of hij de broos niet hebt. Ik nee, van de politie! Oh, nee, nee, nee, notaris. Nee, nee, ik zal het u maar zeggen. Het was Gerrit niet die inbreker die bij u was, dat was Gerrit niet. Oh nee, hoe weet u dat dan? Omdat Gerrit naast me stond toen u opbelde. Toen ik dus opbelde stond Gerrit naast u, hè? Waarom zei u dat dan niet, zuster? U zei dat Gerrit maar uh, zijn gang gaan. al die tijd stond Gerrit naast u. Nee, niet al die tijd. Net toen u opbrak, toen merkte ah. ik dat hij naast me stond. Oh, al die kostbare tijd dat ik verloren Ik had al lang de politie moeten waarschuwen. Dat moet ik toch even dit, ik, ik, ik vooral een zeggen. En hoe weet ik dat u mij niet weer staat voor een lullige gezuster? Misschien heeft Gerrit die broche meegebracht. Dan gaan jullie hem straks met alles allerstikken verkopen. We hebben de bros niet. We hebben er niks mee te maken. Dat was mijn opa. Nou, was dat dan geen lieve opa? Geef op mijn bros. Wat voor bros? Je hebt hem. Jij hebt bijna ingebroken. Ik heb bij jou. Ja, jij ja, kijkt schuldig heb je hier. Nou, het uit. Ik wil het niet hebben. Wat denkt u wel? Ik heb geduid in ah. huis. Jans, Jet, yes. kom eens even hier. Schaamt u zich niet om mij te verdenken in mijn keurige rusthuis. U kent mij alweer, al meer dan twintig jaar notaris. Vraag excuus. Maar u hebt gelijk. Ik liep me gaan. Ik vraag excuus. Wat is het nou die, die, weer? God, Jongens, jullie kunnen getuigen dat Gerrit al die tijd hier was toen notaris belde. Ja, hij uh, was hier toen u belde. Gerrit was goedkentig. Dan is het dus een andere inbreker geweest. Oh, ik ben een gebroken man. moet ik dat tegen vrouw de pijt, je tegen... Oh, dat oh, ik En het apparaat mag het niet, dat heeft goed gewerkt. Ja. Uh, u zou mij nog bedanken weleens. Wat? Hoe durft u mij dan nu om te vragen, meneer? Het is dan toch wel een toppunt, hè? Toen ik verlies heb een liefst geleden van twintigduizend gulden. En u bent verantwoordelijk, zuster. En u zult maar die... Mag ik dat maar vergoeden? O, dat kan me niet schelen, maar u zult het vergoeden. Hoor eens even, notaris. U weet heel goed dat zuster Clivia dat niet kan betalen. En u moet niet zo snel tegen de zuster? Oh, nee. nee, want ik krijg ze met mij te doen. Oh. Ik kom ook voor de zuster, wat is dat nou voor onzin? Nou hebt u een alarminstallatie. Ja. Nou zit u zelf een inbreker aan de gang gaan en wat doet u? U laat op zijn gang gaan. Nou, dat vind ik, weet u wat ik dat vind? Nee. Dat vind ik meer dan bespottelijk. Wat ja. ja. oh. nou, krijgen we nou? Heb ik iets van u aan? De bruis. De bruis. De de van de Oh, de vader. Niet gingen, niet gingen. Hoe kom jij uit ja, bruis? Oh. Dat is van mijn opa. Dat is het verjaarskadootje van mijn opa. Ja, dat hebben we gekregen in een aanzaliaatje. En met een briefje erbij. Oh, gunst ik, heb het briefje nog niet eens gelezen. Het uh, was opa. Opa, wat het. Lieve Gerrit, ja. ik breek nooit meer in. Dit is de laatste keer geweest om jou een mooi cadeau te geven. Je opa. Oh, ja, met, ah, met een lieve opa heb ik toch. Ja, een lieve opa. Ze moesten hem inrekenen. Nee, zuster, laat maar. Het is, het is echt zo'n opluchting voor mij. Ik ben toch zo gelukkig. Je doet er allemaal niks meer toe vergeten. dan maar, hè? Ja, en Ik ben al lang jarig, maar niemand feliciteert me. Ik feliciteer jou, Gerrit. Van harte, hoor. Nee, dank u wel, daar is. Gerrit. <laughs> <laughs>